Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zelfoor. Met vandaag... Niet de geplande uitzending over cricket, want het cricketseizoen begint weer. Maar natuurlijk praten we op deze Goede Vrijdag... over de gisteren op Witte Donderdag overleden legende Johan Cruijff. We doen dat met telefoongesprekken. We hebben wel onze vaste rubrieken. Mensen komen misschien binnen of mensen bellen in. We horen het allemaal wel. We zien het allemaal wel. Johan Cruijff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 onze Je bent een stambeeldwaardig in onze mooie staat. Er is altijd een plekje in onze hart. Johan Kraan, de nummer 1. Jij bent gauw een under En vervolgens gaf André Hazes Johan Cruijff een zoen op zijn voorhoofd. In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk. Johan Cruijff overleed gisteren in Barcelona op 68-jarige leeftijd. En heel Nederland staat er bol van. De kranten puilen uit en dat is logisch. Want de verlosser op deze Goede Vrijdag... herdacht in dit programma, is niet meer. Wat heeft deze man allemaal losgemaakt... blijkt uit de kranten die helemaal uitpuilen vandaag... Het is onvoorstelbaar. Johan Cruijff is een legende en hij blijft met zijn voetbalfilosofie... en liefdadigheidsinstelling de Cruijff Foundation voortleven. We gaan vandaag ook veel muziek draaien. Wellicht komen er bin mensen binnen, bellen er mensen in. Dat kan op CFM 023 573 0393. 023 573 0393.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 Even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen. En geen moeilijker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen. Of toch het vuile werk moet ook gedaan.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 men kocht Mercedes'en en BMW's. Om dan als heersers langs de weg te razen. Dat iedereen hun macht en welvaart zou. En het verzet was werk geweest van dwazen en Engeland verarmde.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 van de tirannie gereid Maar zou ik anders ook een lied doen horen Een bloed- en bodemlied of juist een van verzet Zou er in zulke uitzichtsloze tijden Nog iets bestaan als hier en daar een sprang van moet en ho die boeken doet verspreiden Jan Kamerd en van Randwijk Anne Fran. Zou dan het goede, schone, ware nog bestaan als het er net even anders was gegaan? Ja, als het net even anders was gegaan, Henny. Veertien uh, uh, dagen geleden. Zei hij nog, uh, althans dat heb ik zo begrepen uit uh, het Nationale dat, uh, dat het, uh, hij 2-0 voorstond. Ja. En, uh, en zomaar ineens is hij er niet meer. Dan zijn er uitzaaiingen en dan dus sta je opeens met 5-2 achter. Ja. Zo is het wel natuurlijk. Ja. Uh, we hebben wel een uitzending vandaag en we hebben een uitzending waarin we natuurlijk veel over Johan Cruijff gaan praten. Maar we hebben ook onze vaste rubrieken. En we beginnen altijd zo rond kwart over tien met wielrennen. En dan in het verre Veendam zit André Janssen klaar. André, wat een dag gisteren. Ja, dat was een shock, zeg. En uh, je ziet, we gingen, daarna gingen we trainen met alle jongens, met mijn zoon. Hè, de 15, 16-jarigen met elkaar. En Zelfs die waren allemaal onder de indruk. Terwijl ze in hun leven nooit een, een uh, kruis hebben meegemaakt. Hè, ik probeer altijd op de Facebookpage die ik voor de jongens uh, beheer... Uh, de momenten, ook dat Kruif van het trainen is... en dat de mooie momenten van, uh, van uh, uh, het voorbeeld Kruif van de vernieuwing in, in een sport... nou, dat is uh, ja, iets unieks. Uh, als, als je in de... Uh, ik ben wel in de binnenlanden geweest van uh, allerlei landen. En het eerste wat, wat ze vroegen is, waar ben je vandaan? En dan zei je uit Nederland, dan zijn ze meteen Johan Kruif. Ja, hij werd op gelijke voet gezet met bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn... Ja, nou, en uh, het is ook een kunstenaar geweest natuurlijk. En, uh, ja, ik heb, ik heb het uh, de eer gehad om uh, Johan Cruijff uh, persoonlijk te ontmoeten. En dat was in de tijd, uh, ook toen Hanegem in de winterstop van het voetballen. We zaten ze in het KNVB centrum in Zeist en wij zaten dan met de selectie van de wielrenners. Ja. We zaten met z'n allen gezellig aan tafel. En dan, uh, ja, er waren ook jonge jongens. En wij waren nog jonger en we zaten dan met Kreeteman en Zoetemelk en mijn broers en de gebroeders van Katwijk in het KNVB-centrum. En onder leiding van Frans Maan in de tijd kregen we dan conditietraining gedurende de winter. En dan waren de voetballers daar ook. En we hebben nog wel eens een bosloopje gedaan en nog wel eens een partijtje rugby gespeeld in de sneeuw. En dan uh, haal je dus ineens Johan Cruijven onderuit, dat kan ik me nog goed <lacht> herinneren. Ja, alleen maar uh, herinneringen met een glimlach. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk voor de familie. Uh, en het, uh, uh, ik denk ook, als, als ik uh, Jaap de Groot gisteren op de radio volgde... Voor, ook voor de, zijn intimie was het, voor, was het een shock... dat Johan, terwijl hij, wat je net zegt, eigenlijk uh, zei... dat hij met 2-0 voorstond tegen de ziekte... maar eigenlijk toch wel uh, met 5-2 uh, ineens achterstond. Ja. Ja, Vanmorgen was uh, Barbara Barendt... Uh, de, de journaliste zeg maar ja. dochter van uh, de bekende ja. uh, op uh, televisie bij Wakker Nederland en die vertelde dat ze veertien dagen geleden daar nog een gezellig avondje had gehad met uh, ja. het echtpaar zeg maar en uh, hartelijk uh, werd ontvangen wel geschrokken was van zijn uh, van zijn uh, ja zo zeg maar uiterlijk omdat hij, ja. hij had misschien wel chemo ik weet het allemaal niet ja, maar in ieder geval niemand had verwacht dat het dit zo snel zou verlopen ja, en uh, ja, ik heb het kort geleden zelf meegemaakt uh, met mijn uh, schoonvader... die op oudejaarsavond ineens een grote terugslag kreeg. Was ook al uh, opgegeven voor deze verschrikkelijke ziekte. En mijn vrouw is op oudejaarsavond naar Rome gevlogen. Die heeft de volgende ochtend vader opgehaald. En die zijn met twee auto's naar Roemenië gereden... om hun vader daar, daar te laten sterven. En dat... Uh, die kikken er natuurlijk weer op, maar die is daar toch uh, op 17 januari overleden. In een soortgelijke uh, situatie eigenlijk, dat die verschrikkelijke ziekte je toch ineens verrast schijnbaar. Nou ja, het is met longkanker zo. Ik heb ik, mijn vader ook al verloren. Je, je gaat over het algemeen, overlijdt je niet aan longkanker. Het zijn meestal metastases in organen die veel vitaler uh, voor het lichaam ja. uh, zijn. En, en daar ga je dan aan onder. Ja, ja. Nou, het is uh, erg jammer en... Uh, ja, we missen hem nu al, maar we, iedereen realiseert zich ook nu wat een enorm fenomeen eh, waar we geweldig als Nederlander trots op mogen zijn. Eh, en ik, ik zie hier nu voor me ook nog een fenomeen. Eh, Ab Geldermans, die ik in 19, eh, 2011 bij de Arena, daar was ik voor het eerst met mijn zoontje, die was toen tien, en we zouden naar een voetbalwedstrijd gaan kijken. We gingen naar de rij om een kaartje te kopen. Dat staat dat Ab Geldermans met zijn vrouw. Ik zeg, hé hey, Ilse, Ab, wat leuk, lang niet gezien. En na enig helpen... <laughs> herkende hij mij ook. En Ab zegt, hé, hey, ik heb vier kaarten... voor de Eretribune. Hij zegt, die heb ik altijd met mijn zoon... en mijn schoondochter. En daar gaan we dan elke week naartoe. Hij zegt, maar... Welke twee weken? Uh, die zijn er nu niet. Misschien wil jij met je zoontje met ons mee. Ik zo, nou hartelijk dank, wat fijn. Dus ik heb naast Ab Geldermans, die inmiddels 81 jaar jong is geworden. Uh, daar op die tribune in het Ajax, uh, in de arena, de Johan Cruijff arena gezeten heb. En uh, Ab Geldermans, die vertelde me een aantal dingen, waaronder... Ik heb uh, Luik en Luik gewonnen in 1960. Dat, dat weet je toch wel? Ik zeg, Ja, natuurlijk weet ik dat. Hij zegt, maar weet je dat ik nooit beelden heb gezien? Nou, die heb ik de week daarna bij Beeld en Geluid gevonden. Daar heb ik een YouTube-filmpje van gemaakt. En uh, dat is duizenden keer bekeken inmiddels, uh, waaronder hij zelf. Maar hij vertelt hem één heel leuk ding. Op Gelderland, hij zegt, weet jij dat ik al bijna 50 jaar... Uh, twee of drie keer per jaar lekker gaan vissen, hij zegt met Johan Kruijf. Hij zegt, dan zijn we met z'n tweeën op het water met ons hengeltje. Dan nemen we een lekker zakje broodjes mee en een thermosflesje met een kopje koffie en dan zitten we met z'n tweeën het leven door te nemen terwijl we ons hengeltje in het water hebben hangen. Nou, dat, dat vind ik dan zo tekenend voor dit moment. Ja. He, ik heb uh, van de week op WAF, heb ik al op Geldermans uh, Ruimschoots naar voren toe gehaald. En daar was ik heel blij mee, want laten we even teruggaan naar 1966. Ja. Hij was groot. En heel weinig mensen praten daarover, Praten praat alleen maar over Jan Jansen. Maar ja. hij was groot. ja. En, een, en ook een gentleman en altijd nog uh, gebleven. En niet dat Jan Janssen dat niet is, maar hij ging toch maar op de Bonnefoy naar Frankrijk toe voor heel erg weinig geld. En wie is zijn grote stimulator altijd geweest? Ilse, zijn vrouw, die op het brommertje ging zitten en gewoon 250 kilometer met Ab aan het, achter het brommertje ging trainen. Om hem voor te bereiden op de grote wedstrijden. ...de verhalen ook en de interviews... ...en ik heb zelfs een uh, live interview nog... ...van voor de Tour 68... ...waar Ab Geldermans de ploegleider van Peter van der winnaar was... ...Jan Jansen... Ja. Uh, ...dat heb ik ook op waf gezet... ...en uh, ja, hij is nog hartstikke jong daar natuurlijk... Ik, her ik herinner me... Uh, ...dat gebeuren in 66 nog als de dag van gisteren... ...ik was erbij... Ja. Uh, ja. Als je de, de huldigingsbeelden ziet op televisie, dan zie je ook dat, dat Jochie met dat brilletje er staat. Ja. Ik, ik kreeg daar de, de, de blauwe trui van Franco Bittossi. en die heb ik ja. nog steeds, <laughs> moet je ja. nagaan. Maar wat was dat mooi, hè? Wat, ja, dat was een onvergetelijk moment in de Nederlandse sport. En net als de momenten die we gisteren uh, hebben gezien van Cruijff, zijn onnavolgbare bewegingen en doelpunten... Ja, is vergelijkbaar met de, de grote momenten van Mohamed Ali en de grote momenten van Jacques Anketil En het hele grote moment van Jan Janssen dat hij de Tour won natuurlijk. En aan wereldkampioen, dus hebben we heel veel momenten. Die, we eigenlijk, uh, die ik eigenlijk zoveel mogelijk probeer st steeds weer naar voren te halen op WAF. Sinds kort hebben we dan ook als lid uh, Gerard Koel... die 33 ja. jaar lang in de Tour de France de auto van de NOS heeft gereden... en als kenner en expert daar altijd bij was. En die nu dus ook reageert. Hè, inmiddels ook een dagje ouder, dik over de 70. En uh, commentaren levert ook op de artikelen die uh, Jan Zomer... Was, ja, dat was mooi. Uh, Weet je, Gerard, Gerard had altijd zijn eigen auto bij zich. Hè? Ja. En als je daar tegenaan durfde te gaan staan... als we even een pauze hadden... dan werd je ongeveer uh, onder het gras gestopt, hoor. Dat was ongelooflijk. Maar we hebben het over wielrennen. En ja. er is genoeg wielrennen. Het leuke is dat gisteren de ploeg opeens op de, in de belangstelling stond. Wat ja. een geweldige race de reed, reedwening. Ja, Wening, die reed gewoon... de dood of de gladiolen, die reed in de koninginnenrit... in de Ronde van uh, Catalonië, reed die volle bak weg. En uh, de commentatoren aan alle kanten... die hadden al gezegd van, nou, Wening gaat daar winnen. Maar er kwamen nog een paar kanonnen voorbij. Eh, en dat uh, is eigenlijk ook logisch. Waaronder Thomas de Gent, uh, Belgisch uh, ja, kunnen zeg maar. En natuurlijk komt dat door, en ook uh, Vroem. Maar Wening, op een zesde plek in zo'n hele zware bergetappe, dat belooft wat. Want Wening, die wil nog een keertje laten zien... van, wacht eens eventjes, we hebben nu een oranje ploeg, een Nederlandse ploeg... en het is nogal een chauvinist, ja, zei het dan als Fries... <laughs> die uh, wil laten zien. We hebben ook deze week nog in de, in de Belgische koers... hebben we Jasper Asselman natuurlijk aan, de, ja. aan het werk gezien van Roompot... die rond hier op fantastische wijze de Ronde van Drenthe... door de sprinters te, te, vlug, te vlug af te zijn... En uh, ik verwacht wel een onderleiding van Michel Cornelissen... Uh, die ik gewoon de nieuwe koerspost noem... als ja, de dat prijs. kan hier heel. Die, ja, die, die de koers leest als geen ander... en op de juiste momenten zijn mannen naar voren stuurt. En dat, dat belooft wat vandaag de E3-prijs. Nou, de, de, de, genieten. Uh, en dan Gent van zondag. Heerlijk. Ja, we genieten ervan, Ennie. Ja. Ik uh, dank je heel hartelijk weer voor je bijdrage... Het wielrennen staat ook weer op de kaart. Dankzij WAF. Ja. Ga mee door, joh, met het goede werk. Oké, okay, dankjewel. Dag man, de volgende is voor jou. Ja. En de Mars, die ook gisteren op de Nationale Radio al werd gedraaid. Ter ere natuurlijk van uh, niemand minder dan uh, Johan Cruijff, uh, Ja, ongelooflijk, hè? Uh, we zouden nu praten in onze vaste rubriek met Martijn Prinsen. Maar die uh, zit in de auto vanuit Amsterdam. En, ja, Die haast zich naar de studio, dus daar gaan we, straks, uh, 8, gaan we straks mee praten. Ik heb nieuws voor u, uh, luisteraars, over de twee uh, Syrische vluchtelingen. Mo en Allah die zo'n geweldige tijd hebben gehad in Zandvoort toen opeens naar Loonop Zand moesten. En er is, er is nieuws, want ze zitten nu heel vlakbij, weliswaar niet in Zandvoort, maar wel onder goede on omstandigheden in Alkmaar. Good morning Mo, how are you? Good, good morning, fine, thank you. You are now in Alkmaar. Ja. Yeah. How is it there? Ja, het yeah, is very goed. very good. Tell me. Uh, uh, we trainen drie times, zwem uh, en and bike en run. There is a the swimming pool here. It's near uh, the AZC. and the running track. Also, it's nearby and bike track also is near. I translate. Okay. Mooi is in Alkmaar. Traint uh, uh, drie keer per dag. Hij kan zwemmen. Hij kan fietsen. Hij kan lopen. Hij kan eigenlijk zijn hele Olympische idee kan hij gaan waarmaken. Dat doet hij dan ook. Hij uh, wordt geholpen, hij zit daar in het AZC... maar dat is niet een AZC zoals wij het kennen van de televisie. Dat ziet er allemaal mooi uit. En hij woont in bij een uh, Syrisch gezin met twee dochters. En die koken heerlijk voor hem, dus het gaat uh, ongelooflijk goed. Nogmaals, Mo en Ala zijn heel, heel druk. En de kans dat uh, deze jongens op de Olympische Spelen gaan uitkomen... Uh, als het in Rio al gebeurt, gebeurt het onder de vlag van het IOC. Die kans is heel groot. There's a chance, uh, Mo, that you... Uh, can go to to the Olympics in Rio under the flag no. of uh, uh, IOC, yeah? They say no because I'm too late to registration. So they decided no. And uh, they give me advantage for uh, Tokyo in 2020 and uh, told me about to work hard for oh. Tokyo and a new ranking. Very good, man. It's a pity you can go to Rio, but Tokio looks very, very sure, Ja, huh? yeah. <laughs> I will work for that. I have four years. Het is zo so dat Mo vertelt me net dat hij voor Rio te laat was, helaas. Dat hij niet meer uh, mee kan doen. Maar dat uh, mensen van het IOC hebben gezegd. werk voor Tokio. Daar gaat het zeker lukken. En dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Hoe is Allah? Ja, yeah, Allah is very good. Also. Hij traint met me vijf times in de week zwemmen uh, in de morning. Alla en Mo trainen vijf dagen per week, ochtends heel vroeg in het zwembad. Uh, om nog maar even te zeggen, Alla is 17 jaar geworden hier in Nederland. Hij uh, heeft de 100 meter vrijgezwommen in 55 seconden en alleen Pieter van der Hogeband heeft in Nederland ooit uh, die tijd kunnen realiseren. Dus daar zit zeker ook een uh, heel groot talent in. We are very happy that you are happy now, Mo. Ja, yeah, thank you. And there are a few ladies in Zandvoort that have helped you enormously. Can you mention them? Yeah, I'm uh, really grateful for Misha and Sandra and uh, Lisbeth and Manon. And, uh, and you also. And uh, Nadine. These yeah. girls are in the foundation power... And they helped you very, very, very, very, very, very much, huh? Yeah, I know. Fabulous. Okay, yeah. Mo, I'm so very happy for you and Allah that you are happy and that you can train and that you have the goal of the Olympics very, very close coming. It's it's wonderful yeah. to hear. And I think, yeah, I'm sure, that all the people in Zandvoort are very, very happy for you. Yeah, thank you for all people from Zandvoort. And uh, my first competition in 24 of april uh -huh. uh, in Amsterdam. Yeah. So you can support me, pray for me. <laughs> we will. 24 april heeft Moos een eerste grote competitie in Amsterdam en hij vraagt of we voor hem willen bidden. Dat zullen we zeker doen. <laughs> Lots of succes man and and very thank you very very much for the interview. Thank you very much. Good luck. Good luck. Thank you. Ja, luisteraars, en, uh, we gaan natuurlijk weer verder met een stukje muziek. <coughs> nou, was Johan Kruijs slechts 68 jaar. Uh, zo oud ben ik ook. We zijn van hetzelfde bouwjaar, zeg maar. Je kan nauwelijks uh, spreken van een oude man. Maar het volgende nummer, uh, Henny, wat ik heb uitgekozen van Art Garfunkel... is zo verschrikkelijk mooi. Het gaat over een oude man die eigenlijk ook op zijn sterfbed ligt. En, uh, nou luister maar. Everyone has gone to stay is Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. Die uh, tekst slaat wel in, uh, Charles. Je had wel weer een mooi nummertje uitgekozen. Dankjewel. Charles Duijf, onze technicus van vandaag. Uh, Charles, het, uh, ik, ik word kennelijk ook een oude man. Want hm. Ik had, dacht dat ik net Martijn Prins aan de telefoon had. Ja. Dat was helemaal niet zo. Er okay. was iemand anders die in de auto naar ons toe reest. Ik ben benieuwd wie dat is. Okay. Komt allemaal door de, door de ongewoonheid van de uitzending vandaag zonder gast omdat we uh, een hommage willen brengen aan de overleden Johan Cruijff. Het is uh, dus tijd voor Martijn Prinsen van voetbalinhighland.nl En ik ben ervan overtuigd, Martijn, dat jij gisteren ook enorm geraakt bent. Ja, uh, deels ook uh, uh, nou goed, door het uh, persoonlijk verlies wat ik uh, uh, een aantal weken terug meegemaakt mm -hmm. heb. Uh, maar goed, ja, Johan Kruijf, uh, we, we verliezen een... Uh, een groot, uh, een groot ambassadeur en een groot mens vooral. Ja, dat je wel zeggen, hè? Ja, dus ik... Uh, ja, goed, toen ik het, uh, het hoorde kreeg... Ja, ik zorg ook, absoluut, absoluut. Hoe is erop gereageerd, op jouw site? Uh, nou, we hebben gisteren... Uh, we zijn druk bezig met het uitbreiden van de site. Ja, goed, dan heb je veel contact met, uh, met andere mensen. En ja, eigenlijk... Iedereen die de telefoon opnam of uh, die mij belde... Het eerste uh, onderwerp waar het gesprek over ging... Was over, over Johan Cruijff, over... Uh, nou goed, de, de dingen die de mensen uh, van hem gezien hebben. Een uh, aantal mensen hebben hem persoonlijk gesproken. Uh, ja, dat zijn toch de, de, de, de mooie herinneringen die als eerste naar boven komen. Ja. Maar jij moet ondanks alles een gelukkig mens zijn. Maar jouw clubpie is hard op weg naar promotie. Ja, die is hard op weg naar kampioenschap inderdaad, ja. Vertel maar even over die uh, wedstrijd. Nou goed, uh, afgelopen zondag hadden we uh, schoten thuis de HBC. En ja, schoten. Die won met, met 1-0. Terecht. Uh, gewoon verdiend. Uh, HBC die, die kon niet eigen spelletje spelen. Uh, de man die bij HBC er inmiddels al meer dan 30 uh, in heb liggen, die, uh, um, ja, die werd gewoon uh, vastgezet. Die kon geen kant op. Die, Uitgesteld, uh, op zeggen de Duitsers. <laughs> <laughs> ja, die uh, die uh, Ronnie Nollens die uh, moest geregeld het middenveld op komen lopen om, uh, om aan de bal te komen. Mm -hmm. En. Um, ja, HBC die, die kwam er zeg op, op een, nou, ik denk tien minuten of een kwartier, kwartiertje um, uh, na Amper aan te pas. Schoot was echt, echt herenmeester. En toen was jij een heel trots mens. Ik was een, uh, nou, trots, ik was een blij mens. Ik was een blij mens. Ja, dat, uh, dat wel. Uh, maar goed, er moeten nog een aantal wedstrijden gespeeld worden. Hè? En er zitten voor allebei nog een aantal lastige tegenstanders, uh, die, die komen er nog aan. Uh -huh. Dus dan laten we wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Hoe is het met de andere kampioenen? Um, nou ja, um, de je, je, uitzending vandaag staat natuurlijk in teken van, uh, van een overlijden. En afgelopen zaterdag zou um, Zandvoort um, voetballen bij Buitenveldert. Uh -huh. Maar door het overlijden van een erelid bij, uh, bij Zandvoort uh, ja, ging, dat, uh, ging dat niet door. En uh, Zandvoort heeft daardoor uh, komend weekend een druk programma. Die spelen zaterdag om 5 uur bij ZSGO WMS. Uh -huh. En die spelen maandag om twee uur bij Buitenveldert. Ja, dat is een druk weekend. Dat is een druk weekend. En maandag is natuurlijk uh, de belangrijke dag. Ja, maandag, daar kan de competitie beslist worden. Ja, mm -hmm, inderdaad. Maar er zijn meer kanshebbers voor een titel. Ja, Um, VW, klas B, had afgelopen zaterdag al kampioen kunnen worden... ...maar dan was er medewerking nodig van um, de twee concurrenten. Nou goed, die pakten allebei nog, uh, nog punten... ...waardoor um, VW, um, dus komend weekend geen competitieronde... ...maar VW kan um, volgende week bij HBC um, kampioen worden. Ze hebben genoeg in een puntje. Um, wat hebben we nog meer? Uh, Edo, ja, dat gaat natuurlijk uh, in de eerste. Oh, ik vind de hoofdklasse. Dat gaat niet zo goed. Die kregen van uh, de Meern met ja. 6-0 uh, op, uh, op de broek. Ja. Uh, waardoor die, uh, die streep voor uh, nou, degradatie. Dat, dat gaan ze wel ontlopen. Maar uh, de nacompetitie voor handhaving. dat komt nu wel dichtbij. En ja, goed, en we hebben natuurlijk HFC. Ja, maar gesproken over HFC. Woensdag, woensdagavond om 8 uur. is de wedstrijd ja, Edo-HFC. Ik zag het. Een ja. oefenwedstrijd, dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ja, ja goed, die uh, twee Haarlemse uh, uh, ploegen, die speelden we vorig jaar tegen elkaar in de topklasse. Uh -huh. Ja, en die spelen woensdagavond en uh, een oefenwedstrijd. Ja. En waarom, waarom noemde jij HFC? Want die spelen niet, hoor, dit weekend. Nee, maar omdat ze afgelopen um, zondag, uh, ja, voor het eerst, sinds 14 wedstrijden, sinds oktober vorig jaar, hè. Dramatisch was het. Ja, weer, weer verloren. Er zat, er zat weinig beleving in. Niks? Dat was heel slecht. Dan moet ik je ja, ook ja, zeggen, dat ja. veld is ook vreselijk, hoor. Ja, dat veld is verschrikkelijk. Ik, ja, weet, nou. het. ik weet het. Ja. Ik uh, las trouwens uh, vanmorgen dat de uh, gemeenteraad uh, besloten heeft om het kunstgradsveld bij HFC te gaan vervangen. Ja, dat is veld 2. Ja. Nou, als je daar op speelt, heb je gewoon drie dagen spierpijn. Ja, is dat zo hard? Ja, je blijft hangen en het is levensgevaarlijk voor je banden, zowel enkel als kruis. Okay. Ja, het, is, uh, het is geweldig goed dat uh, onze wethouder daar uh, zich hard voor gemaakt heeft. Ja. ja. ja maar goed, uh, ja, ja, als je dan tegen Magrip uh, die 1 uh, 0 had te staan in het oplossen ...in de 85e een doelpunt tegen krijgt... 87e minuut. hè? minuten. 87. Twee minuten voor ja. tijd. Ja. ja, precies. Ja, dan, uh, dan heb je weinig tijd meer om het uh, te herstellen. Ja, er zijn wel kansen geweest, maar het was daar. Nah, ja. Je idee. hebt van die wedstrijden, hè? Dan lukt niks. Ja, dat... Uh, dat... Dat klopt, dat, uh, dat doe je. Uh, nou ja, daar kan je misschien wel wat aan doen, maar ja, dit was echt zo'n een, een totale off-day. Ja. Off ja, jammer. Was er ook goed ziek van <laughs> Ja, dat begrijp ik. Ja. Moet kunnen toch? Ja, ja wat, ik, wat ik zeg, het, uh, het, het hoort er een beetje bij. Uh, je kan niet, nou ja goed, in de topklas dan heb ik het erover. Je kan niet iedere week. Um, op je van op je top kunnen spelen. Maar het is wel doodzonde. Want uh, de, de concurrenten liet ook punten liggen. Ja. Dus je ja, had weer alleen aan kop kunnen gaan. Ja. En dat is toch wel een gemiste kans. Ja, maar er is van alles mogelijk. En ik blijf zeggen dat ze kampioen worden. Ja? Ja, ja. ja. Pff, ik hoop het. Kijk, ik, ik, ik, ik train op dezelfde avond als de jongens. Die trainen op ja. het veld naast mij. Op het goede kunstgrasveld, veld 3. Mm -hmm. um, en wij moeten op veld 2. <laughs> maar... Um, ja, het, het, het spat eraf, jongen. Het plezier spat eraf bij die ploeg. Ja. Dat is hartstikke leuk. Hey, ja. even over vanavond, hè? Want daar ja. praat niemand meer over. Nederland-Frankrijk. Nee. Geen nummer 14 in deze wedstrijd bij Nederland. Mm -hmm. Nou, ik vind dat ze er maar nooit meer moeten doen, eigenlijk. Vind je? Ja, ik vind zulke, zulke beslissingen altijd wel ergens. Um, um, hoe zeg je dat? Te. Uh, dat, is wel dat maakt wel een enorme impact. Nummer 14, dat dat helemaal niet meer gebruikt wordt. Aan de andere kant denk ik ook dat je er wel een bepaalde soort energie uit kan gaan halen. Ja. Maar ja, goed, dat, dat, die te, dat die wedstrijd vanavond in de tekening staat van, van um, het overlijden van um, verkruif, ja, dat, dat, ja, dat hoort gewoon. punt. Ik denk dat de oude rillingen de 14e minuut bij iedereen over de rug lopen. Nou ja, ja ik, dat begint natuurlijk al vooraf, hè, want we gaan eerst een, een minuut zelf te houden voor uh, het drama wat in, uh, in Brussel afgespeeld heeft. Ja. En dan veertiende minuten uh, ja, wordt het spel stilgelegd. en uh, wordt de eerste minuut stil te houden en dan uh, wordt er uh, een minuut uh, geapplaudiseerd. Gisteren was een uh, bijzondere dag voor het Nederlands elftal onder 19. Die hebben een ja. grote stap gezet richting een TK in Duitsland de komende zomer. Een benutte strafschop van Ajax Talent en Captain Abdelhak Nouri was voldoende om de leeftijdsgenoten uit de Oekraïne te verslaan. In het eerste groep ze wel, en dat werd 3-2. Die twee jongens gisteren... die maakten dat veertien teken... naar nou, dat doelpunt. Dat hadden ze afgesproken. Ik vond het wel iets ja. uh, bijzonders, hoor. Ja, ik heb uh, de, inderdaad de, de foto ervan gezien. En uh, ja, dat tekent die gasten. Ja, die Abdulhak Nouri... als je nou over... Uh, meesters in het voetbal praat... dat wordt er één, Ja, dat is een... Uh, een, een, een klein mannetje. Ja. Maar hij beschikt over, over... zoveel technieken en zoveel rust... en overzicht in zijn spel... Het is een heel groot talent. Ja. En wat dat betreft, natuurlijk weer niet te vergelijken met die Donnie van der Beek. Nee. Uh, die, die zit fysiek heel onzin in elkaar. Maar dat zijn wel twee grote talenten. Prachtig, die 14 op hun vinger. Ja. Heel mooi. Ja. Hey joh, hartstikke bedankt. Ik ben ja, blij ja. dat het goed gaat met Schoot. Ik feliciteer je nogmaals met die overwinning op HBC. Dankjewel. En uh, we, gaan, we gaan elkaar weer spreken. De volgende plaat is voor jou. Die heeft Charles Duivik... Keurig voor je uitgezet. Nou, het gaat, het gaat erover dat uh, uh, uh, sommige mensen gewoon onsterfelijk zijn. Nou, dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor Johan Kruijs. En wie kan het nou mooier beklemtonen dan Celine Dion? Ja, dat is Immo heel, immortality. He, he, wacht heel even, ja? want, ja? want uh, Martijn Prinsen is natuurlijk van voetbalinhaarlem.nl. Mm -hmm. uh, luisteraars, als u alles over het voetbal in Haarlem wilt weten... ga naar die site... Voetbalinhalen.nl Oh, Ennie? Ja? Ik heb nog één, één toevoeging. Vertel. Vorige week had je uh, Maurice Haverboes te maken. Ja. Past. ja. Um, nou, inmiddels hebben we deze week dus een artikel over. Ik heb het gezien, worden, ja. zowel op Facebook als op je site. Ja, precies. Ja. Um, en de reacties die daarop uh, binnenkomen. iedereen die is daar zo, zo vervolg over. Ja, terecht. Dat dat bendetje een wedstrijd uh, uh, na een verzoek van de tegenstander stopt. Uh, en daardoor uiteindelijk negen mannen schorsing uh, krijgt. Daar is het laatste worden niet over gesproken. Helemaal niet. Omdat we afgelopen dinsdag een bericht uit de Stentor uit ja. van het van van Land uh, uh, tegenkwamen. Aha. Daar is ook een wedstrijd gestaakt. En daar gaat de KVW gewoon mee akkoord. Ja. Dus dat gaat Maurice uh, uh, aanbrengen. Ja, hij heeft een advocaat genomen, heb ik begrepen. Ja, ja. Goeie gozer trouwens. Ja, hele goede gozer. Ja. Hey, dankjewel. Hier is de volgende plaat. en die is voor jou. Dank Uitgekozen je. door Charles. Dag Martijn. Dag Annie. Geschreven door de Bee Gees. So, this is who I am. And this is all. Say goodbye. Immortality, onsterfelijkheid. Nou ja, dat geldt natuurlijk zeker voor de man die uh, ons gisteren is ontvallen. Op uh, 68-jarige leeftijd, Johan Kruijf. En we hebben Joop ook aan de telefoon, Joop. Ja, en Joop ja, is goed. er gelukkig nog steeds. Hi, Joop. Goedemorgen, ja, gelukkig wel, heren. We eerlijk zijn. Uh, nou. En <laughs> jullie ook. Wat een dag, he, gisteren. Het was natuurlijk een trieste dag, is het? Ja, ja helemaal. Um, grootste voetbal ooit. En als zelfs een patini dat zegt, uh, François, die nogal uh, behoorlijk uh, um, uh, yeah, uh, bevoordeeld kunnen zijn, zeg ik het netjes, ja. is, dat, uh, is dat een, uh, een werelduitspraak natuurlijk. En het was ook een wereldse man, uh, uh, Mabel, um, uh, uh, een kunstenaar, ja. echt een ja. kunstenaar. Joop, ik wil met jou uh, naar een Zandvoortse groep die ik kunstenaars vind, namelijk die jongens van de Rotary, want die doen verschrikkelijk goede dingen. Ja, ja, niet alleen de Rotary hoor, want je hebt natuurlijk ook nog de Lions Club en die doet ook goede dingen, maar die serviceclubs, dat zijn hele goede instellingen. Um, doen het goed. En ja, dan hebben we natuurlijk het afgelopen weekend de rotary gehad die het voortouw ooit heeft genomen voor de runner's world, de Runners circuit run, het officieel heet. Dus ja. de, de circuit Run Die zijn ermee begonnen. Ze zo zo, zo zochten een ander evenement om, om, om dus uh, uh, geld bijeen te krijgen. En dat wordt van altijd gestoken in goede doelen. Ze hadden uh, de zomersottenfestival, dat was een geweldig iets. Dat was voor teams met um, hele leuke dingen. Um, op het strand en in de sportzalen. Uh, um, dat werd dan ook vaak gedaan in uh, Center Parks, uh, de centerparks, de sporthal... Uh, ook als sportief uh, gebeuren, maar uh, het begon een beetje dood te bloeden. Ze hebben het is, uh, met iets van drie of 24 jaar gedaan, bij wij weten. En dan, ja, dan moet je iets anders. En toen kwam dus de, die circuitrun, en dat is nu uh, dan de negende geweest, die kwam naar voren. En dat is een doorstaand succes. Elk jaar komen er weer meer deelnemers naar Zandvoort om een van de onderdelen uh, te kunnen beleven. Uh, en, en daarin deel te nemen. Maar, maar ze, ze halen dus deze keer 75.000 euro op. Ja, en dat wordt dan ja. gegeven aan het hoofddoel, de stichting Hartekind. Maar dat is ja. een bedrag dat wordt nog nooit meer gehaald. Dat is gigantisch. Nee, dan, dan, moet ik, dan moet ik ook zeggen... Um, um, het grootste... Uh, niet, het, ja, wel het grootste gedeelte moet ik zeggen. Het grote gedeelte van het geld hebben die Hartekinderen zelf opgehaald. Geweldig. Goeie acties. Um, um, de Rotary haalt meestal... Per jaar, de laatste per jaar, een 3, 4, 25.000 euro op. Is wel geld natuurlijk. Ja. Maar uh, die, wat die, die, die, die, die jeugd, die hartstikke kinderen gedaan hebben, dat valt val niet even naar. Ja, geweldig is dat. Ja. Hé, hey, we gaan naar uh, jouw clubpie. de SV Zandvoort. Ja. Druk nee, weekend. Uh, uh, ja, uh, heel druk weekend. Morgen en maandag in En dan is met name natuurlijk maandag is. Ja, de clash of the year, laten we eerlijk zijn. Dat is de confrontatie die moet Sanford winnen om kampioen te kunnen worden. Als ze dat niet doen, kunnen ze het vergeten. Dan hebben ze niet meer dan, dat vind ik ook nog wel genoeg hoor, een, een, een, een periode kampioenschap is mooi. Maar een kampioenschap, ja dat, dat, dat, dat slaat natuurlijk alles. En als zij dus maandag uh, in staat zijn om... A, ah, de wedstrijd van zaterdag vanmorgen, ZSGO, is niet mis. Hè? Denk erom. te verwerken binnen twee dagen ja. en weer fitter kunnen worden. Dan hebben ze een grote kans dat ze um, uh, winnen van uh, Buitenvelden. Ze zijn overigens de enige poel geweest die van Buitenvelden gewonnen hebben. Ja. In de thuiswedstrijd werd het 1-0. Ja. Uh, uh, uh, ik heb die wedstrijd gezien, die was. Dat was zo ontzettend spannend. Ik zou bijna zeggen, het is eigenlijk not done, maar het is, was rete spannend die wedstrijd. <laughs> Mag jij zeggen, hoor? Ja, dankjewel. Maar ik, ik kan je één ding zeggen. Justin en Jesse bijvoorbeeld. Die uh, zien zichzelf al op die open kaart door Zandvoort rijden. Dus ze zijn er volop mee, mee bezig. Het, het, leeft, het leeft absoluut. In die, in die groep ook. En dat komt natuurlijk omdat de prestaties goed zijn. Ja. Uh, als die prestaties niet goed waren. Ja, dan, dan leeft er ook niks. Dan, dan, dan, dan, ja, dan bloedt het dood. Laat ik eerlijk zijn. En Zandvoort, dat hebben we al vaker over gehad. Dat is eigenlijk tweede klas. Maar naar, de eerste zou naar de eerste klas moeten. Dat is Zandvoort waardig. Ja, Zandvoort is de titel als... Sportstad van Haarlem aan het overnemen. Het wordt dan Sportdorp. Maar uh, ja. 6600 deelnemers bij de 30 van Zandvoort. 1950 ja. fietsers omloop van Zandvoort. En dan nog eens een keer 13.000 deelnemers aan de Zandvoort Run. Is toch wel ja. heel iets moois. Ik uh, uh, vergeet nog even uh, Zandvoort, Katwijk Zandvoort. Hè? Ja, ook nog. Er zijn ook nog 12 of 1200 aan mij. Ja, ja. Er waren iets rond de 30.000 mensen die om te sporten naar Zandvoort kwamen. Ja. Super. Ik, we noemen dit dus ook, ook in onze krant het sportiefste weekend van Zandvoort. Ja. Nou, het is en het is... Het is ik, ik wou dat ik nog mee kon doen, maar dat gaat niet meer. We hebben een winterkampioen in de Jeu de Boel-competitie. Ja, correct. We hebben de ja. Zandvoortse hockeydames die weer lekker aan het winnen zijn met 8-1. Ja. En? Maar... Ja. Jij wil ook waarschijnlijk naar de basketbal. Ja, dat wil ik natuurlijk, joh. Tuurlijk. Want die zijn zelfs, en toen ik dit uh, artikel schreef... wist ik dat nog niet, Er er waren nog niet alle uh, uitslagen binnen. Mm -hmm. Die zijn afgelopen zaterdag kampioen geworden. Ja, en dat wist zijn niemand eigenlijk, hè? He? kampioen. Ja. Nee, ze, ze willen het ook uh, gaan vieren op, uh, op uh, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Ook tevens de laatste uh, überhaupt wedstrijd van het seizoen. Dat is op 9 april. Ja. En uh, ja, laten we allemaal komen en... Ze, uh, uh, uh, uh, ja, uh, uh, van harte feliciteren, want ze hebben een gigantisch seizoen gehad. Het, wat nu nog speelt, eigenlijk, en dat is die wedstrijd van morgen om 7 uur, enige wedstrijd in, in, in de sporthal van, van morgen, Zandvoort tegen Gasper, Warriors. Ja. Die, als ze die winnen, worden ze ongeslagen kampioen. Ja, ongelooflijk. Met, uh, de, de, de, ze hebben vorige week hebben ze prachtige overwinning gehad op Gazerdam Warriors. Ik heb geen idee waarom dat zo vlak achter elkaar is. Ja. Dat zal heus wel een, een bepaalde reden hebben, maar die ken ik dus niet. Maar als ze die winnen, de rest vegen is nog op. Uh, ze, ze spelen dus zaterdag nog tegen Gazerdam Warriors dan op 2 april een uitwedstrijd tegen Hillegom. Nou, die moet het kat in bakkie zijn. En dan als laatste tegen Wieringenland. Een uh, thuiswedstrijd op 9 april. En die uh, Wieringenland heeft heel lange tijd op de tweede plaats gestaan. Maar die zijn ook door Sansfoort eigenlijk geveegd. Met uh, uh, 54, 55. Dat vind ik genoeg tegen de nummer 2. Ja. mij. Nou, dat is zeker zo. Ja. En de handbal, die gaat ook weer beginnen. Handbal is kampioen geworden, de dames. Mm -hmm. Helaas in een uitzetstijd. Ja, dat, dat programma, dat, dat kenden we, dus het is niet anders. Maar ze gaan 13 april, bij mijn weten, ik weet niet of dat per zaterdag is überhaupt. Uh, de, of zondag dan. Uh, uh, nee, uh, 10 april, denk ik. Ja, 10 april. Dan uh, begint de handbal weer met de veldcompetitie. Ze spelen in de tweede klasse en dat is. Uh, ja, een minder belangrijk, maar toch wel leuk om te volgen. En dat gebeurt dan in het, op het eigen veld, in het binnencircuit van Zandvoort. We hebben het voortaan over Zandvoort, sportdorp van Nederland. Oké? Okay. Ja, laten we het doen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Geen <laughs> probleem mee. <laughs> je hebt een druk weekend, hè? Je gaat zeker alle tweede wedstrijden zien. Nee. Nee? Nee, nee. Het, is, het zijn alle twee uiterste, dat weet je. Ja. En eh, ja, um, mijn, mijn, uh, mijn hart ligt hier in Zandvoort. En ik heb die druk genoeg, laat ik eerlijk zijn. Ik, ik krijg altijd wel uh, gegevens over wedstrijden waar ik over kan schrijven. Mm -hmm. En dat komt dan volgende week donderdag weer in de Zandvoortse courant, uiteraard. Nee, doe maar een voorspelling. Um, 2-1. Blijf 2-1. Of 1-2 houden. Uh, voor Zandvoort maandag heb ik het over. Hè? Ja. En morgen is het SGO. dan moet uh, ja, 0-3 kunnen worden. Fantastisch, Joop. Dank je wel. Graag gedaan. en hey weekend, man. En een hele mooie paasdag. Jij ook, hè? Oké. Okay. Hoi. Moi. So follow, follow the sun. Direction of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish the small moment. Cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. you move. What does your heart say?